Mout met het NOS-journaal. Ambtenaren hebben het kabinet wel degelijk laten weten... dat er dit jaar meer dan 90.000 asielzoekers naar Nederland komen. Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer. Het tv-programma Nieuwsuur onthulde deze week... dat het kabinet deze verwachting naast zich neer had gelegd... en verlaagde naar bijna 60.000. De oppositie eiste opheldering. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een man uit Rotterdam voor de moord op zijn Pakistanse echtgenote. Twee handlangers die zouden hebben geholpen bij het begraven van haar lichaam in een bos in Drenthe, hoorden straffen tegen zich eisen van een half jaar en een jaar. De dood van importbruid Jasmeen leidde vorig jaar tot veel beroering in de Pakistanse gemeenschap. Volgens haar echtgenoot was het een ongeluk. Opnieuw hebben twee gedetineerden Guantanamo Bay verlaten... de Amerikaanse militaire gevangenis op Cuba. Bosnië en Montenegro hebben er volgens het Pentagon mee ingestemd... om de twee mannen om humanitaire redenen op te nemen. Ze kunnen niet terug naar hun geboorteland. Een derde gevangene weigerde op het vliegtuig te stappen... omdat hij het niet eens was met zijn bestemming. Op dit moment zijn er nog 91 gedetineerden in de gevangenis op Guantanamo Bay. De Nederlandse waterpolovrouwen hebben de finale van het Europees kampioenschap bereikt. Ze versloegen in de halve eindstrijd met strafworpen titelhouder Spanje. De finale is morgen en de tegenstander is dan Hongarije. De winnaar plaatst zich voor de Olympische Spelen deze zomer in Rio de Janeiro. Het weer, vannacht daalt het kwik naar 0 tot min 5 graden. Morgen is het eerst droog en schijnt soms de zon. Maar in de middag valt er op steeds meer plaatsen regen.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 was dus deze week dat uh, Eagles voorman Glenn Frey overleed. En uh, ik dacht, uh, laat ik eens ook eens even een kleine duit in het zakje doen. En het was toch al uh, de laatste twee weken dat er uh, wat popmuzici zijn ontvallen. Dit was er één en die andere dat is David Bowie. Dus ik uh, beloof je in ieder geval dat we straks met het tweede uur met David Bowie gaan beginnen. Ja. Welkom bij deze uh, Alternative FM. En dat uh, mogen we dan ook nog uh, mogen we bedanken. Jong ZFM met Thomas de Jong. Want uh, hij uh, had uh, net dienst tussen 6 en 8. Volgende week is hij er weer. En dan hopen wij hier ook live muziek uh, te hebben. Want het was de bedoeling dat we vanavond hier Stage Republic hadden. Maar dat uh, is erbij ingeschoten. Er was een stukje klus voor uh, Corian. In het buitenland. En dat uh, liet hij voortgaan. Uh, en daar kunnen we alles uh, bij ons uh, bij indenken. Dus we moeten dat even opnieuw afspreken. Kijken of we dan uh, een datum kunnen prikken. Zodat hij hier wel uh, aanwezig zou kunnen zijn. Dus dat is uh, een beetje in het kort uh, het uh, verhaal van uh, deze uh, Alternative VM in de notendop. En zoals gezegd, You Belong to the City van Glenn Frey. Dat was dus de aftrap van uh, Alternative FM. Uh, waarom ik deze juist heb gedraaid, hè, dat is ook omdat ik er iets mee heb... Misschien ook wel omdat ik uh, een beetje dat sfeertje had van de jaren tachtig. Omdat ik toen naar Miami Vice zat te kijken. En daar zat het nummer ook al in verstopt. Bovendien had Glen Frey zelfs ook nog een rol in Miami Vice. En uh, zodoende ben ik eigenlijk ook een beetje uh, in de schrijverij uh, terechtgekomen. Het is een beetje door onder andere dit nummer ontstaan. Dus dat, uh, dat is dan wel weer leuk om uh, te vertellen. Glen Frey is een van de. Inspirators. Trouwens, als je Facebook volgt... dan kom je ook een leuk verhaal tegen. Bijvoorbeeld van Nick Schuit van de Cosmo Carnival. Die was toen als een van de jonge broekies... bij een optreden van de Eagles. Ik geloof dat dat in... Nou, ik weet het niet zeker of dat in 1994 of later is geweest. 2000 rond die, rond die periode. En toen was Nick Schuit nog een jong broekie. En wat doet dan een jong broekie bij een optreden van de Eagles? Ja... Gewoon kijken, het was uh, gewoon leuk. En uh, tot uh, zo'n grote verbazing. Uh, had hij ineens contact met Glenn Frey. En die bezorgde hem nog een aantal drumstokjes. die hij tot op de dag van vandaag nog steeds heeft. Dus het uh, heeft nog wel degelijk uh, wel wat. Uh, wat invloed uh, op de, uh, ja, op het muzikale uh, leven van Nick Schuid. Dat moet ik er dan ook nog wel even bij zeggen. Uh, goed, uh, we hebben natuurlijk ook uh, muziek uh, liggen. Want ja, dan gaan we gewoon uh, reguleren uh, de boel aflopen uh, mappen. En. Uh, dit is er een van en dat is Aisha Traidia en dat nummer dat heet On The Run. I was born Bring me back to the slam kunt zeggen dat uh, Isaac Bullock en Aisha Trahidia uh, min of meer bloedverwanten zijn, uh, want ze hangen de soul en de funk en uh, nog meer uh, dat soort uh, werk. Een beetje jazz ook aan. En dat heb je wel kunnen horen. Uh, Aisha Trahidia hoorde je met On The Run en daarachter hoorde je Home van, uh, van Isaac Bullock. Dat is ook alweer een uh, nummer wat hij met uh, Victor Hasrati heeft uh, geschreven. Dus uh, altijd leuk om uh, daar uh, nog even een uh, stukje aandacht aan te besteden hier bij Alternative FM. Nou, ik zei al, waslijsten vol met uh, muziek en uh, dit is er ook eentje. Uh, is alweer een tijdje uit, uh, geloof dat dat uh, een beetje aan het eind van de zomer, uh, van het afgelopen zomer is uh, verschenen. En dan heb ik het over Aina en dat nummer. Dat heet niet vanavond.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 you were John was dat van Colin Hoeven. Hij is uh, ooit helemaal in uh, zijn autootje gestapt uh, van Nijmegen. Hier naartoe gekregen, gekomen om een stukje te spelen. Dat uh, zijn we altijd nog uh, zeer erkendelijk voor. Daarvoor hoorde je Aina uit uh, Haarlem met niet vanavond. Nou, <tosses> we hebben natuurlijk uh, ook nog uh, even iets heel uh, leuks uh, binnengekregen van de week. En dat uh, was van een dame die uh, ja, min, met uh, uh, haar groep Riders Rain ook al een aantal malen hier bij ons te horen is geweest. En nu heeft ze iets gemaakt van... ja, dat willen we toch ook wel onder de aandacht brengen. Nou, dat zullen we dan ook zeker gaan doen. Maar dan moet ik natuurlijk wel eventjes dat, dat ding. ja, kijk, zeer, daar komt hij al. En dat is Once Upon a Time... maar de tone called pity van Ariana Abastei. Zo snel is hij dan ook helemaal uh, afgelopen. Maar het uh, is uh, wel de bedoeling dat zij binnenkort uh, hier uh, weer uh, wat, uh, wat gaat doen. Even heel snel kijken wie eraan mee hebben gewerkt. Want het uh, is wel uh, heel erg uh, fijn uh, dat je dat ook ziet. Ik heb de clip verder niet gezien. Maar uh, het is in ieder geval... Uh, zij komt erin voor. Patrick uh, Sabel komt erin voor. En uh, Jorrit de Vries uh, is uh, een van de mensen die er ook in, uh, in voorkomt. Uh, en alles is geregisseerd door... Erik Swiers en Ariane Albeste zelf. Dat is de clip, hè? dus uh, die heb je dan hier kunnen horen... maar hij is op uh, YouTube uh, gewoon na te kijken... en dan weet je ongeveer hoe dat uh, een beetje eruit ziet. Dat uh, even voor de mensen die dat uh, denken van... wat, uh, wat heeft hij uh, nou over? Nou, daarover. Uh, een paar weken geleden hadden wij Amado hier in uh, de studio... en uh, een van de dingen die hij speelde, maar dit is van het album... is Soul My Soul. I've sold my soul to the merchant down the street. I know everything she said to me. Don't lie, don't care. I know you would be fair, but I lied, I care. I'm in this place again. And I can't get out, I can't get out I've sold my soul to the merchant down the street I know everything she said to me You want to be strong Just when you think you're there You find yourself back at the start Sometimes I try so You can't seem to make Deze uh, Ilse ze gaat uh, volgende maand haar, uh, ja, haar eerste album uitgeven uh, En dit was uh, nog het uh, losse nummer wat ze vorig jaar... en ik geloof zelfs nog in 2014 heeft uitgebracht. I'm Human. Daarvoor hoorde je een, uh, een samenwerkingsverband uh, tussen Anne van Schothorst en um, Rebecca Sier. Maar het was opgenomen in uh, de studio van Thijs de Belker... Het was uh, een, een stukje ge, uh, gezongen een partij... met de harpmedewerking uh, van uh, Anne van Schothorst uh, zelf. En, en dan had ik er daarvoor nog een gedraaid... maar ik ben, uh, ik ben gewoon kwijt welke dat is uh, geweest. Maar uh, dat zal je nogal wel, wel terug kunnen horen... bij uh, de livestream of in ieder geval uh, de, de podcast... die wij ook regelmatig plaatsen. Vorige keer, of dat is eigenlijk ook alweer... Sinds 2012, 2012, 2013. Toen uh, is daar ineens Emiel Landman bij ons in de studio uh, verschenen. En hij is uh, degene geweest uh, die uh, ja, uh, ook uh, in de oude studio nog een uh, nummer heeft uh, laten horen hoe dat klonk. Nou, dat klonk zo. Dit is uh, onze versie van Leaves. If all the leaves begun I'm fearing that it's you I have deden het nog uh, met de oude passing uh, car, maar uh, ik kan je al uh, verklappen dat, dat er ook al een nieuwe is. Zullen we die dan toch maar uh, er even achterhand uh, plakken, want dat lijkt me dan nog wel zo ver uh, om dat uh, te laten horen. En dat nummer dat heet Knee Jerk. En eens even kijken of ik hier wat uh, eruit uh, kan toveren. was uit november van het afgelopen jaar. Near van uh, Kin uit Groningen. Daar komen ze vandaan. En uh, de muziek is uh, min of meer een beetje moeilijk uh, eigenlijk uh, te plaatsen. Uh, want uh, er zijn uh, diverse tags aan uh, eraan toegekend op Bandcamp dan wel te verstaan. En dat kan ook niet anders, want het is een uh, alternative post-rock en ook nog wat trip-hop invloeden. De leden van de, deze band die uh, vooral opereren in het noorden van het land... want het is een, uh, een Groningse band, ik zei het al. Kim Foster, die uh, met dat aparte stemgeluid... maar ook met de gitaar uh, daar uh, toch wel uh, heel erg uh, veel... Uh, laat, uh, de stempel op laat drukken op uh, het geluid van, uh, van Kim... Uh, Jauke van der Krieken... Uh, Maike Doornbos en Peter Blokzeil... dat zijn de, het viertal wat uh, bezig is... om uh, Kim smoelwerk te geven. En dat ze dat uh, gaan doen... dat hebben ze gisteravond al bewezen... Uh, met een optreden bij uh, Rotown als uh, support act van 10 Days. Dus dat, uh, dat is uh, volgens mij... Uh, de band die, uh, die dan uh, de hoofdacte uh, was. Dus het, het gaat uh, goed komen met deze band. En uh, 7 februari zijn ze... maar dan moet je dan wel uh, naar het noorden... Nou, Woltersum in de kerk. En dan is er ook nog De Ondergrondse... of De Ondergronds, zoals dat wordt genoemd. Dat is ook een hut, maar dan in Leeuwarden. En dat is op 18 februari. Dus je kunt uh, in ieder geval die band uh, gewoon uh, helemaal uh, zelf uh, bekijken... als je dat uh, zou willen. Nou, we hebben er nog eentje. Uh, dat is nieuw binnengekomen. Mirko en zijn wijze mannen. En Hengel de Hengel.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 Vanavond vis weer in de discotheek. Teruggooien! Nee, nee, naar huis en neem je visjes mee. Check, je weet het! Vanavond wordt er vis gegeten. Hele lekker lekker vis. Nou, dat was hem dus. Uh, het uh, nieuwe werkje van Mirko en zijn wijze mannen. En het is uh, hengel de hengel, uh, zou ik bijna zeggen. smaal. dan gaan we nog, uh, nog even lekker rocken. Tot aan het nieuws van 9 uur met onze eigen vrienden van Veel Te Stil. Met Danny van het Loo uit Zandvoort. Ja...